Liselot Thomassen met het NOS-journaal. Boerenprotestorganisatie Agraxie wil vandaag op verschillende plaatsen in het land kleine protestacties houden. Er zal om 11 uur in klein verband gedemonstreerd worden in Den Haag, maar ook op andere plekken. Het Protest in Den Haag is niet aangemeld, maar de boeren hebben volgens de politie wel toestemming. Voorwaarde is dat ze anderhalve meter afstand houden en niet met trekkers het Malieveld opgaan. De binnenstad van Den Haag is afgesloten met vrouwen wachtwagens van Defensie. De boeren zijn tegen de verplichting om koeienvoer met minder eiwitten ge te gebruiken. De KNVB komt met een commissie die racisme en discriminatie in het voetbal moet tegengaan. In de commissie zitten onder meer Ruud Gullit, Humberto Tan, oud-voetballer Daphne Koster en burgemeester Marcouch van Arnhem. De commissie is vernoemd naar de eerste speler van Surinaamse afkomst in het Nederlands elftal, Humphrey Mijnals. De commissie wil dat de voetbalwereld een betere afspiegeling wordt van de maatschappij. Zes op de tien Nederlanders vinden de coronaregels van de overheid soms onlogisch, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Ondanks dat proberen de meeste mensen de maatregelen zo goed mogelijk op te volgen. Wel wordt er minder vaak anderhalve meter afstand gehouden. In april deed nog 70 dat, nu is dat 60 Andere hygiëneregels, zoals niezen in de elleboog en vaak de handen wassen, worden nog altijd relatief goed opgevolgd. Tijdens de coronacrisis zijn meer scholieren geslaagd voor hun eindexamen dan vorig jaar. Op sommige scholen ligt het slagingspercentage ruim 10% hoger, meldt NOS Stories. Dit jaar gingen de centrale examens niet door. De kandidaten kregen een diploma op basis van hun resultaten bij de schoolexamens. De toetsen die al eerder in het jaar zijn afgenomen. Het weer bewolkt met in het binnenland een enkele bui. Later vanuit het westen meer zon en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeers Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen naar de West en Muiden 6 kilometer met een kwartier oponthoud ongeveer. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A9. De Gasperdammerweg is in beide richtingen dicht tot zondagmiddag. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Vakkenboorden. Kom en uit. Eeren whispers in the night, voices down. I'm mm sorry. -hmm. Mm -hmm. Can't stop you now. See the colors of the sky slowly turn from black and white. Rising hope. Oh Enzo! Just say Don't is